Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. President Poetin zegt dat de ramp met het Russische passagiersvliegtuig... dat in de Sinaï-woestijn in Egypte neerstortte, een aanslag was. Rusland heeft vanochtend bekendgemaakt... dat er in het toestel resten van explosieven zijn gevonden. Volgens de Russische Veiligheidsdienst... is er tijdens de vlucht een bom tot ontploffing gebracht. President Poetin spreekt van een terroristische daad. Tot nu toe hield hij een slag om de armen... en wilde hij niet vooruitlopen op conclusies... Hij heeft nu opdracht gegeven om de daders op te sporen. In het vliegtuig zaten 224 mensen. Iedereen kwam om het leven. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeheist door IS. Poetin heeft aangekondigd dat het aantal bombardementen op IS in Syrië wordt opgevoerd. De westkust van Griekenland is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Er zou zeker één dode zijn. Het epicentrum van de aardbeving lag zo'n 300 kilometer ten westen van Athene in de buurt van het eiland Lefkas. Volgens lokale media is er daar schade aan huizen, winkels en kerken. De Tweede Kamer wil dat de identiteit van asielzoekers beter wordt gecontroleerd. Paspoorten en andere papieren worden bijna nooit goed onderzocht, zegt de inspectie Veiligheid en Justitie. Bij vluchtelingen zonder paspoort wordt niet doorgevraagd waar ze vandaan komen. Bij twijfel heeft de vreemdelingenpolitie te weinig tijd om mensen voor een tweede keer te verhoren regeringspartij VVD vindt de conclusie schokkend en wil dat zo snel mogelijk verbetering plaatsvindt. De PvdA vindt de situatie onacceptabel en wil dat ook andere EU-landen maatregelen nemen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn stopt met beleggen in bedrijven die werken met steenkool omdat die vervuilend zijn. Het fonds zoekt naar alternatieven voor 250 bedrijven en investeert daarnaast miljarden in nieuwe duurzame ondernemingen. Bij zorg en welzijn zijn 2,5 miljoen werknemers en oud-werknemers uit de zorgsector aangesloten. Ondanks kondigde ook pensioenfonds ABP aan dat het duurzamer gaat beleggen. Het weer. Eerst regen, later tijdelijk droger bij 14 à 15 graden. Vanavond weer regen. Aan de westkust staat al een tijd lang westerstorm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat 5 kilometer file tussen Stroew en Knoopend Hoeveelaken. A12 Den Haag in de richting Utrecht ook nog 5 kilometer file tussen Rewek en Nieuwebrug. En op de A15 richting Rotterdam tussen Knoopend Gorkum en Hartsveld-Giessendam 6 kilometer door een ongeluk. Wel zijn de rijstoken weer vrij. En op de A27 Breda richting Utrecht dan staat tussen Gorkum en Lexmond 8 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dan van de lier Na, na.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 Klein, blond joh. Die zijn moeder nauwelijks ken. Als ze komt wat hij verwent, maar hij snapt niet goed.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 Vreselijke druk kwam op het zand. En waar zijn jij toen het scheep is gestand? Voor een zeereis voeren wij je op nacht. Uit de haven op een heel groot motorjacht. Maar degene die het bemanden liep tens morgens vroeg als tranden. Dus die schok kwam nogal tamelijk onverwacht. Mijn ontbijt en mijn spiegelletje vloog. Met mijzelf door de batterij met een boog.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 Datzelfde werd gevraagd door iedereen. Toen daar eindelijk de kokandek verscheen. Die waarschijnlijk was gevallen in zijn eigen soepelballen. Want de pan zat nu vast om zijn noorden heen. Hé, hey, waar zat jij toen de treep is gestand? Had jij ook toevallig net iets in je hand? Toen die vreselijke duimbal op het zand. Waar zat jij toen de treep is gestand?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 Waar zat jij toen het schip is gestorven? Waar zat jij toen het schip is gestorven? Big Mom! Hi ah, yeah. Jezus en rozen, heb ik het neergezet.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 Tussen aïeus en rozen staat jouw woord. Tussen aïeus en rozen heb ik het neergezet.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 Zou je wilt blijven staan? Aan jezelf?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 Uit 1904, dat hem als kind voorgelezen werd. In dit verhaal zweefde Pietje in een ballon over het land van Maas en Waal. De Groot had allerlei fantasieën bij dit land en en stelde in 1966 de titel voor aan Leijndert Nijg. En, uh, het laatste coupé van Land van Maas en Waal bevat een lachje waar en de Groot zich nog steeds aan ergert. Het lachje had moeten lijken op de grinneke van Bob Dylan... in het nummer Rainy Day Woman. En het grinneke van de is mislukte tijdens de opname... en kwam eruit als ha-ha-ha-ha... omdat er maar drie sporen gewerkt kon worden in die tijd. We hebben besloten de opname niet over te doen... zodat het lachje op de uiteindelijke single is verschenen. U hoort hem nu Boudewijn de Groot met het land van Maas en Waal. Onder de groene hemel, in de blauwe zon... speelt het blikkend harmonieorkest in een grote regenton...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 Die let blazen ei. Wanneer je het stut, dan sneeuwt het op de Fmondse afdij. Ik rijk een meisje mijn koperen hand, Dan komen er twee moren met hun slepen in de hand. Dan blaast er de varen, ter ere van de straat. Die trouwt met de vinger hoe ze houden van elkaar.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 We're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 Ik ben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 maar een clown in het wit en in het rood hij was maar een clown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 Ik vond ze so jouw veel werkelijk, maar alleen de rug is een beetje raar. Mokum is er stad voor me. Stond er smiddags op de mond. Dat is Mokums druk punt. Wanneer kom je bij de oversteek? Neem dan maar brood mee voor één week, Mokum. Is this state for me? Clip it like the plane for me Too late, I couldn't not part in Too late, the revolution came, but it was the whole time the tram Welcome is this state for me Oh, when I heard that, they've won it up to My Mr. Black and Mr. Brown, they missin' me zo' in London town. Welcome, blive do that for me.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 Tot ziens. En laat u achter met Nico Haken, de zijn met Honky Tonky pianisje. Honky Tonky Pianissie, op je zin is Appelkissie. Speel maar verder, als maar verder. Honky Tonky Pianissie, op je zin is Appelkissie. Want we gaan nog niet naar huis.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 Honkidonkie Pia Missie, op je sinaasappelkissie. Speel maar verder, als maar verder. Honkidonkie Pia Missie, op je sinaasappelkissie. Want we gaan nog niet naar huis. Ja, daar speelt Poetsie Jantje.